U aandacht voor Chip School, een luisterspel van de Nederlandse auteur J.W. Veerman in de regie van Jacques Carruy. Acteurs zijn Anton Kogen, Walter Cornelis, Hugo Prinsen en Hilde Sacré. Geluidsregie Luc Vierendeels, technici Johan Hans Gudder en Norbert Vermeer. Laat die meneer maar binnen. Hè? Mag geef voor eerst eens dus even meneer Wegmans? Ja, meneer. Uh, Wegmans, uh, ik krijg hier die man van het MN. Hè? Uh, kom je er even bij? Ja, als je dat nodig vindt. Ja, het lijkt me wel beter, ja. Er uh, kunnen we nog wel eens vragen zijn over leerprogramma's of zo, hè. Als je maar niet met sentimentaliteiten komt opdraven, hè. Komt u binnen, meneer? Meneer Vragen? hè? Uh, ja, meneer. Van Rekenen, ah. uh, prettig dat u belangstelling hebt voor onze school. Uh, gaat u zitten, Sri, dank u. Uh. Uh, wilt u voor wat uh, koffie zorgen, mevrouw? Zeker, meneer. Zo. Ja, een uh, beetje positieve belangstelling kunnen we wel gebruiken. Uh, ja, uh, meneer Van Rekenen, uh, uw instituut bestaat binnenkort vijf jaar. Hm? We weten niet of u daar iets gaat aan doen, maar mijn redactie ziet er wel aanleiding in voor een paar artikelen. Er is bij de oprichting nogal wat kritiek geweest, meen ik. Kritiek? Ja. Ach ja. <laughs> kritiek is altijd makkelijk. Hè. Van die critici heb ik trouwens nog nooit iemand hier gezien... om zich werkelijk op de hoogte te stellen waar we mee bezig zijn. Kunt u in het kort aanduiden wat dat dan is? Wat de bedoelingen geweest zijn bij de oprichting van uw instituut. Oh, zegt u maar gewoon school. Nee. Uh, Experimentele school voor maatschappijgerichte middelbare opleidingen. Dat is onze officiële naam. Kortweg Esmo. Mm -hmm. Nou, die critici waar u het over had, praten graag over de chipschool. Dat schijnen zij een argument te vinden. Mm -hmm. Nou, ik vind dat een eerlijke naam. Uh, nog een beetje. Uh, juffrouw, wilt u eens vragen waar uh, meneer Wegmans was? Ja, meneer. Uh, zo, u uh, vroeg dus wat onze bedoelingen waren. Hè? Ja, ja. ja, dat zit al in de naam natuurlijk. Experimenteren met nieuwe vormen van middelbaar onderwijs. Vormen waarin veel meer dan voorheen... rekening wordt gehouden met het gegeven... dat de leerlingen later de maatschappij in moeten... Die maatschappij heeft zijn eigen behoefte en daar moet het onderwijs in voorzien. En dat is de kern van de zaak. Uh, even een ander punt, meneer Van Rekenen. Ik heb gezien dat u technisch-economisch directeur bent van de ESMO. Dat is niet zo'n gebruikelijke functie aan een school. Uh, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, daar hebt u gelijk in En ...daar zit ook juist de fout. Mm -hmm. uh, techniek en economie zijn heel belangrijke zaken. Ja, het is nog ongerijmd dat zulke zaken... ...zo weinig met opleiding en onderwijs in verband gebracht worden. Nou, nou kijk eens, meneer Vajen. Economie is de grondslag... Oh, eh, uh, uh, Ik wist niet dat je het zo druk had... We zijn vast met het gesprek begonnen. Uh, dit is uh, meneer Vraagel van het MN. Goeiedag. Uh, ah, ja. oh, ja. uh, meneer Wegmans heeft hier de functie van directeur opleidingsprogramma's. Ga zitten, Wegmans. Ja. Nou, uh, zoals ik al zei: uh, economie is de grondslag van onze maatschappij. En techniek is daarbij het belangrijkste hulpmiddel. En meer dan dat, een levensnoodzaak. Een organisatie die maatschappijgericht wil werken zal dan ook in de allereerste plaats zelf een technisch-economisch klimaat moeten kennen. Economie is dus een belangrijk leervak. Ja, ja, ja, dat is vanzelf, ja. Maar dat is toch niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat de school, het schoolbedrijf mag ik wel zeggen, in zichzelf economisch bezig moet willen zijn. Middelen moet willen gebruiken die kosten drukken en effecten vergroten. Ook de school heeft een rendement, meneer Vager. en dat rendement moet aanvaardbaar zijn. In de bestaande schooltypes is dat punt totaal niet aan de orde. Mag ik... Koffie oh. Hier, hè. Ja. Oh, dank u. Zo. Wilt u malen? Ja, graag. Zeker u ook? Ja. ja. Dank u wel, je vrouw. Dank u. Mag ik van meneer Wegemans eens horen of die economische benadering ook invloed heeft op de leerstof. Op de vakken die gedoseerd worden. Betekent dat een beperking? Moet u dingen nalaten die u eigenlijk niet zou willen missen? Nou ja, nou eigenlijk niet. In zoverre dat we natuurlijk wel eens dingetjes achterwege moeten laten. We moeten binnen de toegelaten ruimte blijven, nietwaar? ...wel eens plaats maken voor iets anders, om zo te zeggen. Ja, kijk eens hier, maar, maar een beperking, nee. Nee, nee, een beperking zou ik dat toch weer niet willen noemen. Het gaat toch altijd weer over zaken die we... ...nou ja, die we tegenover het geheel waarmee we bezig zijn... ...toch niet zonder meer als onmisbaar mogen beschouwen. Ik eh... ja, Kijk eens, meneer Vraag. Meneer Wegmans bedoelt dat we in feite te maken hebben... ...met een optimalisatievrachtstuk gegeven die en die behoeften, gegeven die middelen en die ruimte... gegeven allerlei externe omstandigheden... moeten we ons dagelijks afvragen waar we mee bezig zullen zijn. Afwegen en optimaliseren, meneer Vrager, Daar gaat het om. Ja, is dat niet een onmogelijke opgave? Iedere dag zulke problemen te moeten oplossen? Nee, dat is helemaal geen uh, onmogelijke opgave. Dat lost de computer voor ons moeiteloos op... Iedere dag. En als we dat zouden willen, nog tussendoor op de hele en halve uur ook. Maar de docenten? Hoe staan die daar dan tegenover? De docenten? Ja. <laughs> nou, meneer Vrager, erg op de hoogte bent u bepaald nog niet. Hè. Docenten? Nee, nee, nee, nee, daar hebben we hier geen last van. Hè. Hoe bedoelt u dat? We hebben hier geen docenten, meneer Vrager. Dat is het punt. Maar... Tja, ja. u uh, kijkt zo onbegrijpend, uh, maar zo is het. We hebben niet voor niets efficiency in ons vader staan. Uh, al dat gedonde, ja, sorry hoor, met uh, die mensen die allemaal hun, hun eigen opvattingen hebben en hun eigen mening en hun eigen wil. Ja, een eigen wil, waarachtig. En met allemaal hun eigen subjectiviteit. Hè. Nee, nee, nee, nee, voor ons is dat een gelukkig verleden tijd. Niet waar, Wegmans? Ik... Uh... Nou ja, ik ben het er niet helemaal mee. Niet helemaal mee eens. Helemaal niet mee eens, zal je bedoelen. Ja, euh, meneer Wegmans is zelfs docent geweest hè, en die heeft nog wel een beetje last van zijn verleden, ziet u. Nou, ik niet. Het euh, belangrijkste kenmerk van het verleden, zeg ik altijd, dat is dat het voorbij is. <lacht> Maar hoe wordt er dan lesgegeven? Iemand moet dat toch doen? Nou, oh, nou, nou, meneer Vragen. Nooit van audiovisuele apparatuur gehoord? Hm? Nooit van computersturing? We hebben hier een heel park van dat speelgoed. En de hele leerstof voor alle vakken zit in computerprogramma's. Zeg, eh, Wegmans, we zouden nog wel eens een, een informatieprogrammaatje kunnen laten uitwerken, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, kan ons een hoop tijd sparen als er nog meer mensen komen die iets over de school willen weten. <laughs> ja. Nou ja, uh, meneer Vraag, neem u me niet kwalijk. Hè? Ik denk nu eenmaal in dat soort dingen, begrijpt u. Uh, het is niet persoonlijk bedoeld. Hè? Als u werkt met bepaalde lesprogramma's, hoe komen die dan tot stand? Ik kan nog niet zien hoe u daarin de docent kunt missen. Ja, goed. goed. Oh, ja, ja, we maken natuurlijk voor het opstellen van de programma's gebruik van uh, bevoegde krachten. Maar die hebben geen contacten met de leerlingen. Ah, zo? Wat ze wel doen is, uh, ja, laat ik het maar zeggen, de leerstof opdelen in elementen. Uh, Daggrantsoenen of uh, hapklare blokjes, zoals je wilt, En daarmee uit. Hm? Dat lijkt me niet zo'n bevredigende bezigheid. Oh, dan vergist u zich toch, hè? we betalen daar uitstekend voor. Ja, kunnen we ons tot slot van rekening ruimschots veroorloven... ...juist omdat we verder in ons systeem zo uh, efficiënt zijn. Het is maar wat u bevredigend noemt. Maar als de docenten dan geen contact met de leerlingen hebben... ...wie dan wel? U? Ik? Kom nou zeg, het <lacht> idee alleen al. <lacht> Meneer Weegmans dan? Eh... Uh... Uh, meneer Wegmans, Ja, die zou wel willen. Die heeft soms nog van die romantische ideeën over contact en zo. Maar we beginnen er niet aan. Nou ja, maar toch denk ik wel eens... Ja, ja, ja, goed. Je denkt wel eens. Dat is nou eenmaal niet te voorkomen. Nou ja, zeg... Je... Ja, uh, laten we nou één ding vasthouden. Hè. Contact met leerlingen is onnodig en ongewenst. Je krijgt er alleen verwarring en moeilijkheden mee. Daarom zitten we hier ook apart van het schoolgebouw, meneer Vraggeur. Ik wil ze niet zien en ik wil ze niet kennen u nog een kopje koffie? Ja, graag. Regmans? Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik de situatie nog niet helemaal begrijp. U hebt dus geen enkele relatie met de leerlingen? Nee, nee. Ik heb een relatie met het experiment. Voor het contact met de leerlingen hebben we de computer. De computer beoordeelt een toelating, de computer voert zijn lesstof toe, de computer stelt zijn vragen en beoordeelt de antwoorden en de computer bepaalt of en hoe er verder kan gegaan worden. Of er herhaald moet worden, of dat een opleiding wegens onvoldoende prestatie moet worden gestopt. Zo eenvoudig is dat. Ik vind dat een schrikwekkend idee. Ach zo. Vindt u dat een schrikwekkend idee? Ik begrijp dat u het wel zijn, een leerling liever zal laten afhangen van een of andere knullige leraar die aan het ontbijt nog ruzie gehad heeft met zijn vrouw dan van een objectieve techniek. Maar daar denken wij toevallig anders over. Niet waar, Wegmans? Daar denken wij toch anders over, ja? Men nou zit nou maar niet zo sip te kijken. Enfin, dat uh... dat gaat wel weer over. Meneer Wegmans zal nog wel aan meer dingen moeten wennen. Want we gaan nog verder met ons experiment. Verder in de aanpassing aan de maatschappelijke behoeften. U bedoelt nog meer aandacht voor rendement en efficiëntie? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Wat dat betreft uh, hebben we naar mijn overtuiging al het uiterste bereikt. U moet wat meer in de breedte denken. U bedoelt... We moeten van het vrije keuzesysteem af. Wat voor opleiding men krijgt, mag niet primair bepaald worden door iemands eigen voorkeur. Het is de maatschappij die bepaalt wat er in de verschillende disciplines nodig is. Dat element afstemming op de wisselende behoeften van de maatschappij, dat wil ik in de programma's gaan inbrengen. Ja, maar uh, afgezien van andere overwegingen, kent u dan de behoeften van de maatschappij, zoals u dat noemt? En wat voor zin heeft die afstemming binnen één enkele school? Oh, dat is helemaal geen probleem, hè. Voor die behoefte kunnen we iedere willekeurige aanname gebruiken. Het gaat toch om een experiment, meneer Vrager, om het uitproberen van een systeem. Dat ziet u voortdurend over het hoofd. Ik wil alleen weten of het werkt. Dus, omdat u wilt weten of het werkt, worden leerlingen gedwongen iets te gaan doen wat ze niet willen... ...en wat misschien niet eens zin heeft. Volgens mij begint dat op vivisexy te lijken. Vivisexie? Vivisexie? Nou, nou, nou, wat is dat voor een woord? Dat accepteer ik niet, hè? We zijn hier met serieuze zaken bezig... ...en ik heb daar nog nooit klachten over gehoord van de leerlingen. Dat is geen wonder. Want u spreekt nooit met hen. Dat is onzin. Er zijn geen klachten. Heb jij klachten gehoord, Wegmans? Ik zou graag een gesprek met enkele leerlingen hebben. Maar waarom in vredesnaam? U kunt toch van mij alle informatie krijgen die u nodig hebt? Het is voor mijn verslag absoluut nodig dat ik een paar leerlingen spreek. Ik zou bijvoorbeeld met meneer Wegemans een bezoek aan de school kunnen brengen. Ja, ja, ja, ja, laten we dat doen. Een bezoek aan de school, dat lijkt me echt goed. Nee, nee. Uh, als er dan per se gepraat moet worden, dan, uh, dan moet er hier maar gepraat worden. Laten we dan maar eentje hier komen, maar toch niet zomaar een willekeurig, Ik wil weten wat ik voor mijn neus krijg. Ja, ja, ja, daar kunnen we wel wat op vinden. Laten we de de leerling nemen? Of anders de leerling met de beste prestatie? Ja, de beste prestatie over de laatste drie maanden van rekenen, dat kunnen we toch zo opvragen uit de computer? Uh, ja, ja, ja, dat is goed, ja. Ik... Uh... Ik hoop, meneer Vragen dat u die uh, overtrokken ideeën over uh, vivisectie en zo uit uw hoofd zet. Mm, dat heeft me werkelijk uh, wat geschokt. We zijn hier positief bezig met belangrijk werk en ik uh, verwacht er ook een, een positieve berichtgeving over. Zoals u zelf al gezegd hebt, kritiek is er genoeg geweest en ik zou dat niet graag weer allemaal opgerakeld zien, Begrijpt u uh, daarvoor. Wat is dat nu? Hij geeft opdracht onuitvoerbaar. Ach, wat je hebt natuurlijk weer wat fout gedaan, hè. Kijk, zo moet dat wegwans. Daar gaat hij. Alweer opdracht onuitvoerbaar. Ha, daar begrijp ik nog niks van. Wat doet hij nu? Ik wil een opgave hebben van alle legerlingen met een gemiddelde prestatie. Dat doet hij ook niet. Vreemdik. Ik begrijp niet wat er aan de hand kan zijn. Hoeveel leerlingen heeft de school eigenlijk? Oh, dat, uh, dat weet ik niet precies. Dat, dat houd ik niet zo bij. Maar je kan het toch uitvragen. Misschien geeft hij daar wel antwoord op. Ja, ja dat kan je. Ja. Wat? Aantal leerlingen nul... Aantal leerlingen nul. Aantal leerlingen nul. Aantal leerlingen nul. Wigmans. Wigmans, jij wist het. Wigmans. Wigmans. Hoe bestaat het? We zijn hier bezig met belangrijk werk. En ik verwacht daar een positieve berichtgeving over. Ah, oh, meneer Van Rekenen, Daar kunt u op rekenen. U kon luisteren naar Chip School, een luisterspel van de Nederlandse auteur I.E.W. Veerman in de regie van Jacques Taruil. Acteurs waren Anton Kogen, Walter Cornelis, Hugo Prinsen en Hilde Sacré. De geluidsregie was in handen van Luc Vierendeels en voor de technische afwerking zorgden Johan de Hansschutter en Norbert Vermeer.